12 uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. De Duitse regering heeft kinderen van IS'ers uit Irak naar Duitsland gehaald. Dat meldt persbureau DPA. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wil niet precies zeggen om hoeveel kinderen het gaat, maar het zijn er minder dan tien. Ze zijn opgevangen bij familie. Al in 2017 vroegen de Duitsers aan de Iraakse autoriteiten om uitreispapieren voor Duitse kinderen die in het land gevangen zaten. De kinderen waren daar door hun ouders meegenomen naar het kalifaat van IS... of zijn daar geboren. Nadat IS uit Irak was verdreven... werden ze samen met hun ouders gevangen genomen. Ouders krijgen recht op minimaal twee maanden betaald ouderschapsverlof. Het Europees Parlement heeft daar een richtlijn over aangenomen. Het kabinet is van plan die te volgen... en heeft drie jaar de tijd om die in wetgeving om te zetten. Minister Kolmees wil eind dit jaar een plan hebben... hoe dit uitgevoerd gaat worden en wie het gaat betalen. Ouderschapsverlof is in Nederland nu nog onbetaald... tenzij werkgevers daar zelf iets voor geregeld hebben. Minister Dekker gaat in gesprek met bewoners en de burgemeester van Den Dolder. Inwoners hebben de minister gevraagd om de forensisch-psychiatrisch kliniek... daar eerder te sluiten dan gepland. De kliniek, waar Michael P. zat toen hij in 2017... Anne Faber verkrachtte en ombracht, wordt volgens planning in 2025 opgeheven. Na de vernietigende rapporten van vorige week... over de vrijheden die Michael P. in de kliniek had... willen bewoners dat de kliniek veel eerder dichtgaat. Maar minister Dekker zegt dat het gewoon veilig is in Den Dolder. Er zijn maatregelen genomen... waardoor een situatie zoals met Michael P. volgens hem niet meer kan voorkomen. In Eindhoven is een man van 54 overleden na een schietincident. Volgens Omroep Brabant werd hij rond half tien zwaargewond gevonden... op de Beukenlaan, hij lag naast zijn auto de dader of daders wordt gezocht. De omgeving waar het schietincident plaatsvond is afgezet. Het weer nog, vandaag wisselend bewolkt. In het zuiden breekt de zon vaker door. In het noorden is er kans op wat regen. En het wordt vanmiddag 9 tot 14 graden. Het weekend wordt... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Can't get now Boy, I think about it every night I'm addicted, wanna jump inside your love I wouldn't wanna have it any other way I'm addicted and I just can't get enough It's... It's better, switch up Switch up Switch up. I just can't Switch up. I sunk in your bed, rock hot. Up in your love shot. Now I by your cold shot. I'm stuck in your head. Love. Switch up. Now get out I, I won't worry. We're making me feel. Give it to me. me. I want it all, all. know what I mean. Your love is a dose of dexter. Switch up. Addicted. I can't get away from you.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 Dan is het je haren bijna. Yeah, yeah. A secret Het ritme van Zandvoort ook op internet <tie>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 I'm Eres tú la que me hace sentir y que no hay que olvidar que hace falta vivir. Como es, como es, que me tienes así. Mm, será que sin ti nunca podré dormir? Y vente para la cama y por la mañana, no quiero verte, no quiero verte Te sin mí y regálame un beso. Solo por eso vale la pena. Be Bien todos quieren saber por qué te quiero con locura mis amigos dicen que tú no me haces bien todos quieren saber por qué te quiero con locura. Ritme van Zandvoort, Zandvoort. op 106,9. ZFM. Ramex Bitch.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 I keep you busy, sitting watching Messi do the Heni. You've done it to be I'm coming I'm up.